Dat is verbonden waar. voel voelt met het land. Ja. En dan kan je even goed je eigen geloof wel aanhangen. Maar ja, het is al zo makkelijk gezegd naar gedaan ook is weer. Dus ja. dat is, ik dus vind ook gewoon dat de, de, de, de, de mensen die wachten op asiel, die moeten, de, de, die moeten gewoon verplicht vrijwilligerswerk doen. Nou, volgens mij moeten we niet zoveel geld er delen. Volgens mij moeten ze echt voelen van: oh shit, als ik het hier wil overleven, moet ik echt aan het werk. Ja. Ja, misschien krijg je dan weer criminaliteit. Goed, ik denk niet dat de politiek. Dus de politiek is niks voor mij, denk ik. Nee, nee. ik kom denk niet dat uit. jij maar niet erin Nee. nee. Laatste plaatje voor negen, En na 9 nog veel meer. I was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 Ze staat al jaren onder huisarrest, opgelegd door de junta van Birma. In 1991 kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede. Obama prees Suu Kyi voor haar doorzettingsvermogen, haar moed... en voor het offer dat ze brengt voor de mensenrechten en voor meer democratie in haar land. Obama riep de junta op om Suu Kyi en andere politieke gevangenen direct vrij te laten. Het op één na grootste cruise-schip ter wereld meert vandaag op een proefvaart af in Rotterdam... De Norwegian Epic is 330 meter lang en kan 4100 passagiers vervoeren. Het is het grootste schip dat Rotterdam ooit heeft aangedaan. Ondanks de enorme afmetingen van de Norwegian Epic heeft het schip maar een diepgang van 8 meter. Het spreeksplinten nieuwe cruiseschip vaart rond half tien de Waalhaven in. Na een proefvaart, op en neer naar Southampton, vertrekt het reusenschip binnenkort vanuit Rotterdam naar het Caribisch gebied. Waar het de komende jaren cruises gaat maken. In een strandtent in Durban in Zuid-Afrika worden deze ochtend zo'n 5000 oranje fans verwacht voor een feest met optredens van vele Nederlandse artiesten. De burgemeester van Durban zal de Nederlandse voetbalsupporters toespreken. Na het feest gaan de fans naar het stadion van Durban voor de wedstrijd Nederland-Japan. Dan het weer, enkele buien en een stevige noordwestenwind, middagtemperatuur tussen 13 graden op de wadden en 16 in het binnenland. Dit was het NOS-shoe.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 Sides. So what happens now? Where did you go? With these feelings I hide? Say it out for the summer. I've had enough for the blinding pockets off the mess. the got me working That you're not on my side So what happens now? Where did you go? With these feelings I ride I'm staying out for the summer Wat een wilde gitaar, zeg! Ah, wat heb je nou? Een, je hebt een oma! Oh, mijn bril opgezet. <laughs> nou, <laughs> je moet niet alles doorvertellen. Maar ik merk dat ik wel stukken stuk beter nu op het uh, internet kan lezen. Goed, tweede gedeelte van het radioprogramma. Ja, sorry, begon een beetje raar. Maar dat krijg je als, je, als uh, medewerkers in één keer van, uh, van brilwissel. Ja, dat uh, valt uh, niet mee. Mijn vrouw heeft ze, ze in korte Je hoort het aan mijn stem. Ik moet er echt aan wennen. <coughs> heeft namelijk ook een bril nu. Oh. Ja, ik moet, het is een hippe bril. Ik, uh, ja, dit is geen hippe bril. Nee, dit is geen hippe bril. Sorry, <laughs> nee. ja. Die, er is momenteel wel een tendens dat de bril wat groter mag zijn. Ja. Nee, maar... maar ik had heel slim gedaan. Je had een bepaald merk. En dan kon je voor uh, 29,50 of zo... had je een bril met glazen. Ja. En, uh, maar ik heb zulke rare ogen... Je hebt alleen ogen. de glazen genomen. Ja. Had maar nog ik heb zulke bril. rare ogen... dat ik was nog 124 euro kwijt. Ik denk, ik doe iets niet goed. Maar ja, ja, ik heb je op de... verzekering kan je echt heel veel weer terugvorderen. Nou, gewoon. dat valt heel erg tegen. Dat valt te... dus oh, het nee. heeft nog geen eens zin. Dus ik wacht even tot mijn andere bril. Want ik word gelezen in het najaar. Oké, je wordt gelazerd. Ja, nou, ja. Dat is een heel goed idee, zeg maar. Deze oude dame heeft staar. Oh, ah. Ik dacht alleen oma's dat hadden. Ja, ja blijkbaar. Ja. Ik voel me nee, ook gelijk, zit... het lijkt of mijn haar ook gelijk grijs begint te worden. Zo, dat nee, alles dat is niet waar. <laughs> niet van die negativiteit zeggen wat er ons ziet. Nou ja, ik, ben, ik, ik zit toch een beetje in de ontkenningsfase. Dat is ik, waar. Ik heb hier trouwens een 36-jarige Portugese vrouw ge, uh, gelezen. Ja? Die is woensdag op Schiphol aangehouden met 100 make-up doosjes waarin cocaïne zat. Ze kwam vanuit Brazilië. En de Marjoseen en de douane die hadden echt zelf een wat een hoop doosjes oogschaduw. En ze voelden eigenlijk toch wel zwaar aan. Dus ze hebben ze de cosmeticaan na de onderzoek onderworpen. En onder elke laag oogschaduw bleek dus in elk doosje cocaïne in een kleine ruimte te zitten. En de vrouw is in de cel gezet. Maar ik vraag me af: wat zou het effect zijn als je het niet weet? Je koopt zo'n doosje. Vorig weinig, want je denkt ja. dat het oogschaduw is. En dan, uh, dat je het op je oog krijgt. Volgens mij je gaat het heel erg branden als het in je oog komt. Ik denk het wel. Want het brandt ook neus tussen Ja, weer. -tuss... Ja, nee, die worden helemaal uh, krijgt heel veel lucht op een gegeven moment. Nou, uh, nou ja, uh, ik heb wat dingen gelezen over de Utah Killer. Hij kiest voor de dode kogel. Gisteren zag ik daar wat beelden van. Uh, de man die heeft uh, alleen moorden gepleegd. En uiteindelijk uh, heeft hij zelf gezegd: Als ik te dood moet worden gebracht, dan is dat misschien wel gewoon door een uh, wapen. Hij heeft heel lang heeft hij volgehouden dat hij het niet gedaan heeft. En uiteindelijk wilde hij eigenlijk levenslange gevangenisstraf krijgen. Want hij had toen wel bekend. Maar uiteindelijk, uh, hij moest echt de dood. Do echt dood hij moest echt doodgemaakt worden gewoon. Zeg het ja. niet zo moeilijk. En dan krijg, kan je dus zo'n uh, injectie krijgen. Ja. Dat klinkt dan heel klinisch. Maar hij zegt: van... Geef mij toch maar de kogel. Dus Wat vindt hij spannender? Dat, nee, hij had zoiets van, nou, dat, ja, dat gaat sneller. En dat heb ik ook wel verdiend, eigenlijk. Een snelle dood. Een snelle dood. Terwijl je zelf een, een, een, een massamordenaar, een, een serie... -moordenaar. Nou, hij had een paar mensen omgelegd. En uh, uiteindelijk, uh, ja, hij heeft dus eerst ontkend. Toen heeft hij bekend. Toen wilde hij eigenlijk wel levenslang. Dat werd niet gehonoreerd. Hij zei, nee, je, moet echt, je wordt echt dood worden. Dood moet je, dood! En dan zegt hij, nou, dan wil ik wel voor het vuurpeloton. Oh ja, dat is ook wel uh, apart, ja. Dat is uh, echt ja. apart. Hij heeft uh, gevast de laatste twee dagen voor zijn, uh, uh, voor zijn dood, heeft hij gevast om nog tot, uh, tot inzicht om te komen. Om extra scherp... Uh... Uh, zenuwen te hebben. Uh, je schijnt er heel scherp van te worden. Hè? Al je zintuigen worden heel ja? scherp als je vast. Uh, het is wel waar. Je, hoe minder je eet, hoe scherper je ja. wordt. Dat is wel waar ja nee. Dus misschien dat fase. hij daarom ja. denkt. Van, nou, dan voel ik ze ook echt inslaan, die kogels. Ja, en het grappige is dat er dan vijf schutters worden gevraagd. Die worden vrijwillig voor gevraagd. Daar hoeven hoeft het niet te doen. Dus vijf vrijwillige. Die wel leuk vinden om een keer een levend iemand neer de nou, dood te schieten. Het is weer eens wat anders dan op zo'n schietschijf. <laughs> en dan op een negen te schieten in Amerika, hè? Toch is het anders op een blanke? Zeggen nou niet, was het een neger weer? Nee, nee dit was geen neger. het was maar... gewoon een blanke. Voor de meeste de serie seriemoordenaars zijn blanken, weet je dat? Nee, nee, nee. Nou, lijkt wel of ik aan het discrimineren ben. Ja. Maar een neger wordt nog steeds gediscrimineerd in Amerika. En wordt heel vaak ook gewoon zo neergeschoten. Dat zeggen de negers dan, hè? De, de... Ja. Dus nu, uh, nou ja, nu mochten ze een keer op een uh, blanke man schieten. En het grappige is, dat er zijn dus vier kogels, kogels. En één krijgt dus een... Uh, een losse vier, vlodder. Oh, één, vier echt en één losse vlodder? Ja, en die losse vlodder, niemand weet wie die losse vlodder heeft. Oké. Okay. Dus dan kan de ene altijd denken: van... Nou, ik heb niet echt geschoten. <laughs> en daarna was er zelfs nog hulp om te praten wat ja? je gedaan hebt, even evalueren. Evalueren. Ja? En ze kreeg ook wat nog. Mag ik het door je heen? Ja, want je ja, ja. hebt toch iemand vermoord? Wat, wat denk je nou? <laughs> Niks. Mag ik die penning hebben? Want ik krijg een speciale penning dat ik hier aan meegewerkt heb. <laughs> Ja, en, en, en word je dan echt opgespeeld, weet je wel? Net zoals de uh, Purple Heart en dat soort dingen. Ja, je krijgt meteen, uh, je, je <laughs> meteen een linkje naar. Nou, hun held. Nou, dat is toch niet te geloven, dit. Every second is a lifetime. And every minute more brings you closer to God. And you see nothing but the red lights. You let your body burn like never before. And is it... Second is a lie Deze band had ik eigenlijk niet helemaal niet ontdekt. Maar ik hoorde een pas geleden Dit is toch wel weer grappig, grappig, grappig, grappig, grappig. Uh, Hurt heet het. Het is een band uit uh, Engeland vandaan. Dat klinkt als de Petjo Boys, Ultra Fox en Best Mode. Maar dan net even ietsje positiever allemaal weer. Echte ethische sounds. En ik zat gisteren even bij NPV uh, New Music zat ik even te kijken. En echt, ik heb al jaren, nou jaren wil ik niet zeggen. Maar echt, mij uh, een jaar lang geen videoclips meer bekeken. Maar wat een ethisch look ze... Hebben ze allemaal in die videoclips. Dit ook. Dit is echt net of net je ABC ziet. Alleen dan iets zwaarder. En andere, and andere gezichten, ja. Van die strakke pakken hadden ze aan. En van het haar strak achterover. Dat je denkt, echt ethisch gewoon. Maar ja. Je, wow. en maar ik nou... denk eerst, wat zeg je nou ethisch? Want je hebt gewoon ethisch met ETH. Ja. Dat het een beetje etherisch en zo is. Maar je bedoelt echt de 80-jarige Echt de 80 Ja, look. want uh, ja. En uh, ook daarna zag ik Jesse. Nou, dat is echt een helemaal psychedelische uh, uh, eind jaren zeventig, begin jaren tachtig look. Maar goed, het, ja, dat is momenteel helemaal de, de stijl waar dingen in worden geschoten. En deze band heeft gespeeld in uh, Londen. En ik zag hier toevallig op uh, internet zag ik een verslag daarvan. En het was goed. Het stond als een huis. En het uh, is zwaar op de hand, maar toch ook wel weer leuk. Het zijn echt. twee mannen die de boel dragen. En ze hebben elkaar helemaal gevonden. En ze bestaan nog maar, uh, geloof ik, nog vijf jaar of zo. Dus heel kort nog maar. Okay. Dus Hurt. En dat heet... Uh, uh, de, de, sorry, moet ik het helemaal even goed af. Um, better Than Love. Hoe? Better Than Love. Oh, Better Than Love. Okay. Better Than Love. Oké. Okay. Ja, ik zit nou net een beetje te googelen over die... Uh, want we hebben zo direct in de, de Royal Marriage van het jaar. Oh ja. Want, uh, hoe heet het? Uh, die uh, ja, onze dame uh, van het Zweedse prinses, die gaat dus vandaag trouwen. Victoria met, uh, heet ze niet? Victoria. Samen met haar gyminstructeur. Ja, ja, leuk hè. Ik vind het toch wel weer grappig, hoor. <laughs> ik dacht eerst, ik zag ze zo naast elkaar en hij had zo'n hele hippe bril op. Tenminste, ik denk dat hij hip is. Ik vond hem zelf niet echt helemaal hippie staan. Maar ik had het idee dat ze ook erg op elkaar leken. Die twee zelf? Ja, ze leken ja. gewoon heel erg op elkaar. Hij, had, ja. hij heeft een heel vrouwelijk gezicht. Hij heeft dan wel die bril op. Maar als je die bril afzet, bijvoorbeeld bij ze net uh, broer en zus, had ja. ik het idee. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat is. Ik ga toch straks wel even de tv even aanzetten. En dan even mag zichzelf ook prins noemen. Ja, ja Lee, gewoon, prins uh, gemaal. Hij ja. heeft uh, met haar allerlei gym gedaan. En ze heeft uh, toch bepaal, al soort gym gedaan. Die je eigenlijk normaal bij een gym niet leert. Maar hij dacht van nou, laten we daar eens een ander niveau brengen. Ja, ik, dat ik vond ben toch benieuwd, echt leuk. Ik ben wel benieuwd hoe het weer daar trouwens is. Het begint hier nu echt te gieten. Nou, is er wel een paar... Moet je kijken man. Ja, ik, ik zie het. Wow. En Amalia, is het Amalia? Die... Amalia is het bruidsmeisje. Is het bruidsmeisje ja? Ja? Want zij is dan het peterkind van... Uh, die prinses Victoria. Ja. En prins Victoria is weer het peterkind van uh, onze koningin. En ik hoorde dat Maxima een jurk aan had of een, een mantelpakje aan dat ze eerder aangehad had. Wanneer, en... um, vandaag? Ja. Hoe weet je het al? Nou, ik zag gisteren al... zag ik opnames ervan dat ze daar rondliep. En er waren natuurlijk ook al heel veel journalisten bij die dat al gefilmd hadden. En toen had ze iets aan wat ze eerder ook aan heeft gehad. Wat, wat je al kende. Wat ja. ik al kende. En dat is eigenlijk voor Koninklijk Huis is dat opmerkelijk. Ja, maar het is ook maar, ik ergens denk ik van sommige kledingstukken die, die, die zitten ook zo lekker. Die wil je eigenlijk bijna niet meer uit, want die, die zitten zo lekker. Maar, maar waarom moet is, je dan ook iedere gelegenheid een ander aan? Nou ja, goed, wij doen dat niet. Wij lopen natuurlijk twee maanden in dezelfde kleding aan en dan gooien we het weg en dan ja. kopen we weer iets nieuws. Maar kijk, mensen van Koninklijk Huis, die, die dragen één keer iets en dan wordt er negatief over geschroven geschreven, dan trek je weer iets anders aan. Maar ik vind het een goede stap in de goede richting. Want tweedehands is natuurlijk ontzettend hip. Ja, maar we moeten Dit is ook een goed gebaar. In het kader van de duurzaamheid. En uh, ook hè, van uh, people, hoe uh, no, uh, zeggen? A paperless office en al die dingen meer. We moeten steeds meer gewoon dingen niet doen. Waardoor gewoon het milieu niet ernstig uh, wordt belast. En het grappige is, dan trek ze alleen maar twee keer hetzelfde aan. En dan toch breng je Begin het al te in. Zeuren. Nee, dan breng je het al in, in beweging. Ja. dat vind ik heel goed. Nou, ik trek heel veel dingen wel meer dan twee keer aan. Ja, ik, ja, ik ook. Maar goed, wij zijn het gewone volk. Daar volken. woon je in dan, hè? Daar woon je. Dat ja. is gewoon een volk. Um, Ro Rosie Murphy en Mama's Place. Mama's Place op de radio. Daar zie je het. Kijk, man. Dat ja, regent hem. Al <laughs> oh. nou, jij de was nog even binnen? I'm telling you the truth. Your mama was a tearaway. I used to think I knew it. Denk bij jezelf dat geluidje ken ik. Daar klopt, dat zat vooral in haar eerste single Overpowered. Dit is haar laatste single. Nou ja, ik hoop niet dat het haar laatste single is. Maar haar uh, uh, laatst uh, uitgebrachte single. Laat ik het ja, even dat zeg correct je, Nederlands uh, ja. uh, uh, voortbrengen. Mama's Place en het heet Rose in Murphy. 23 minuten over de klok over 9 uur. Ook de komende dagen krijgen we regen. Het mooi. Nou ja, goed, sorry, ik denk dat ik ook eens een keer een imitatie doen. Nou, ik vond hem niet slecht. Is niet vond hem niet slecht. slecht hè? Nee, hey, en nog zet... even die, uh, ja? die uh, Daniel uh, Wrestling, of uh, wrestling, kan je wel zeggen. Ja? Uh, de, de, de, hij heeft dus echt een eigen sportschool Oh, dus hij oh wacht, heeft... oh, je zit nog steeds bij de Ja, bij de prins, ja maar de Ik prinses. heb al helemaal zo van: oh, ik ga vanavond ga ik echt even zitten. En dan ga ik even kijken bij Blauw Bloed en dan wordt het helemaal verslagen. Dat vind ik wel erg leuk. Ik ben eigenlijk benieuwd of het nu überhaupt nog op TV te zien is. Maar het is... Uh, Als men niet gelijk is met de voetbal. Maar nee, dat kan het natuurlijk niet. Vanavond, nee, met voetbal is om half twee. Half twee. Nou, blauwbloed is uh, om half acht. Sorry, ik, ga ik, nou het... ik krijg een opburping in één keer. Komt dat nou? Nou, ik, ik heb nog geen bier gedronken vandaag. Oh, dat is het. Uh, ja, je moet, uh, je moet uh, beginnen vast met... Ik uh... begin over voetbal en ik voel meteen dat mijn maag omhoog komt. Ah, God, dat is toch erg. En je zoon? Hoe is die met voetbal? Ik probeer te denken aan de, de FIFA en probeer aan anybody te denken. Dat, dan komt het meestal alweer weer goed. ja. ja. <laughs> Nou, zou jij durven? Erin wat? staan? Met anybody? Ja hoor. Okay. Geen punt. Als je daar geld voor krijgt. Ah, ik nee, wilde wel, nou, een... niet ja. is niet echt. Nee, nee. nee. Nou, 50 euro dan. Nou, ah, 50 euro? Krijg ik geen. Uh, maar ja. uh, dit soort uh, 50 min, 50 minachtende euro. gebaren richting no? mij. Dat kan helemaal niet. Minachtende. <laughs> oh, wat is het ja, dan ik weer? Ik vind het minachtende. Oh, respectloos. Respect. Een 20-jarige Australiër is veroordeeld tot 30 dagen celstraf. omdat hij in de rechtbank een kauwgombel blies. De man moest uh, voorkomen wegens mishandeling. Ja, dat beginnen we al. En uh, toen keek hij naar de rechtbar, rechter. Oh, ja. Toen, droeg, uh, toen uh, blies hij een hele grote kauwgombal en prikte deze met een knal door. En de rechter noemde de kauwgomactie minachting voor de rechtbank. Nou, zo klinkt het en ook, veroordeelde ja. hem tot zelfstraf. En de advocaat van de verdachte diende echter beroep in bij een hogere rechtbank. Waardoor de man toch nog dezelfde avond op vrije voeten kwam. En hij zoekt de mogelijkheid om in beroep te gaan. Maar hij kan dus 30 dagen hetzelfde voor krijgen. Goed zo. Ga maar eens goed nadenken over wat je nou fout gedaan hebt. Ik las vandaag een stuk in de krant over een man die uh, had met een broodmes had een, uh, een vrouw neergestoken. En daar stond uh, een datum in vermeld en ze dachten dat de datum goed was. En het bleek dat de datum niet goed was. En toen ja, konden ze het niet sluitend krijgen. Dus nou is hij zeg maar, voor het neersteken van die vrouw is hij vrijgesproken omdat de datum niet het goed... mes niet klopte. Ja, nee, datum klopte niet helemaal op het. Nou, hoe noem je dat? Uh, Proces verbaal? Oh. Nee, ja, Om ja. die hele stukken. Daarom was hij niet. Oh. In, verkeerd datum ingeslopen. En uiteindelijk is hij daarvoor. Nou ja, vrijgesproken. Maar hij heeft wel een half jaar cel voor iets anders. wat hij gedaan heeft. Dus okay. hij zit nog wel even vast. Maar ze gaan wel in een hoger beroep. Maar de kans is klein dat het er doorheen komt. Omdat vanaf het begin af aan een verkeerde datum is. Daden maar als is je nou gezet. een slachtoffer maakt, dat je steeds tegen die slachtoffer zegt, wat voor dag is het vandaag? Donderdag. Nee, het is vrijdag. En dan blijf je hem slaan. Ja? En dan, uh, en dan uh, uiteindelijk gaat hij dan voorkomen en dan zegt hij steeds het vrijdag was. Maar het was donderdag, dan heb je een alibi. Hé, hey, ja. hé. Hey, dat is zo wel slim, blij hè? Dat, jij niet, dat jij niet bij de politie werkt. Gewoon. Echt, er waren ja. er zoveel dingen in de krant gekomen dan over politie hier in Zandvoort. Ook wel. nog, ja. Af nou, als we we hadden nog politie. Eh, nou, daar snap ik even over naar PTT Post. Want er is een hoop te doen bij PTT Post. Uh, ze worden slaafs behandeld. Er zijn lijnen op de grond aangegeven in het uh, kantoor waar ze werken. Waar ze al die post moeten sorteren. Je, moet, uh, je mag niet verder dan een, een, een meter bij die lijn vandaan komen. Dit zijn je looppaden. Daar moet je op lopen. Word je gespot op een andere looplijn. Of ja. te ver van je looplijn. Dan krijg je een gele kaart. Zijn, is er drie keer voorgekomen dat je helemaal niet in de buurt bent van je werk. Rode kaart. Kijk. Je mag ook niet zomaar wat water gaan drinken als het niet nodig is. Daar zijn pauzes voor. Je mag, ja. ook, naar toilet. mag ook niet een flesje water bij hebben. Nee, dat kan je weer nou, slaan. Dat, nou, dat mag wel. Maar je mag niet zomaar elke keer water gaan drinken. Weet je wat? Dat je naar de kraan te loopt. Je mag ook niet zomaar naar het toilet. Dat moet je in overleg doen. Uh, dus ze worden echt als slaafs behandeld. Ook ziekteverzuim. Daar hebben ze echt een beetje lak aan. Nou, Kom op, je gaat aan het werk. En dat allemaal natuurlijk omdat er al grote concurrentie is. We moeten gewoon ja, harder werken. Er moet ook iets van, van 10.000 mensen moeten worden ontslagen. Nee, 4.000 mensen moeten er worden ontslagen, geloof ik. Nou, echt heel veel mensen. Dus er is heel veel concurrentie onder, onder die postbezorgbedrijven. Ja. Er is nog een ander bericht over PTT. Dat er gesjoemeld wordt met poststukken. Dat in het, uh, Tijdens het sorteren van het post wordt de envelop opengemaakt. Dan wordt er in de envelop aan de zijkant wordt er een brief... Bijgestuurd. Het gaat vooral om factures. En op die brief staat dan. Uh, let op, de rekeningnummer is veranderd. Oh. Als je geld moet overmaken, moet je geld overmaken naar dit rekeningnummer. Dat zijn vaak uh, SNS-bank- of Giro-banken. Of de ING-banknummers. Wat slim. En op die manier blijft dus, gaat het geld van niet naar de juiste rekeningnummer. Maar naar een crimineel rekeningnummer. En uh, het maf is wel dat de banken eigenlijk nu de dupe zijn. Omdat de banken horen eigenlijk te controleren of de naam. En het rekeningnummer bij elkaar horen. Ja, inderdaad. En dat wordt bijna nooit gedaan. Dus nu zijn nee. echt al heel veel bedrijven zijn duizenden euro's kwijtgeraakt. Omdat het geld overgeboekt is naar rekeningnummer die helemaal niet... Maar daarom is op zich dan het, de, de incasso... Is dan toch, toch eigenlijk weer de beste methode voor de bedrijven. Dat, dat mensen een handtekening geven. Dat als ze wat bestellen. Ik bedoel, dat heb je bij uh, postordebedrijven. Maar ook voor ja. uh, gas, licht en water en dat soort dingen. Dat ze gelijk hun... Uh, de openstaande post kunnen incasseren van de bankrekening. Dat is dat de veiligste manier. Dat is de veiligste manier. Ja. Dat wel. Dus ja. let op als je een factuur krijgt of een rekening en hij is aan de zijkant opengemaakt. Dat zie je echt duidelijk. En er zit een briefje bij van let op, de rekening meer is veranderd. Trap er niet in. Dan kan je misschien nog het beste even naar het bedrijf bellen. Lijkt me wel. Voor ja. de zekerheid. Want, maar dat doen wij dus ook hè, als gemeente zijnde. Uh, ik spreek nu even met de andere pet op. Ja. Als er een rekeningnummer anders is, dan bellen we vaak even. Even controleren. controleren. Maar, maar als ze het, het nou met een sticker doen, is het nog, dat, dat is nog verraderlijker. Ja dat schijnen ze ook nog te doen. Dat ze zeggen echt een heel sticker effectief. erop plakken, want dan denken we van ja, die bedrijf gewoon een, een rol stickers bestelt. En van ja, let op aan de rekeningnummer. En dan hebben ze het met een beetje knalgeel of maar zo. Moet, moet, je, dat, moet je je voorstellen, dat wordt allemaal gedaan in het PTT. Door de PTT-ambtenaren zelf. Ja, daar 10 en 10 post wordt het zelf gedaan. Dus het wordt in die kantoren is er een hoop ellende. Heel veel ontevredenheid ja. over hoe ze behandeld worden. En er worden heel veel mensen ontslagen. Dus er is gewoon een, een groepje bezig. Die denkt van nou ik word binnenkort toch uitgewipt. Dan laat ik dan maar criminele activiteiten gaan Dan heb ik vast dat geld bezigen. op je ene bankrekening. Precies. Ja, dat is ja, dus wel waar. Even klaar. Dus wees gewaarschuwd. Toepak leeft op de radio tot tien uur. Na tien uur. Beware. Weet ik eigenlijk niet eens na tien uur. Wat is het na tien uur? Nou, kijk even op de lijst. You said a lot. It's okay, it's alright. More than English. Uh, ja, dus. Uh, kijk op de klok. Dames en heren, op de klok zie ik dat het alweer half tien geweest is. Ja, het is alweer weer half tien geweest. Dus uh, twee halemers in Aardenhout. Uh, 21. Oh ja, de Jolanda keuze pak ik er alvast even bij. Het is altijd zo'n gerommel. Altijd... In ieder geval, in Aardenhout zijn twee halemers van 21 en 22 jaar oud maandag gewond geraakt bij een val. De mannen reden uh, rond kwart voor twaalf. Op een bromfiets over de Oostduinweg. En kwamen daar ten val. De mannen zijn met behandeling, voor behandeling het ziekenhuis gebracht. De bromfiets werd bestuurd door een 20-jarige man. Die bleek onder invloed van alcohol. Van de verdachte is een bloeddruk afgenomen. en een proces verbaal opgemaakt. De brommer die doet het ook nog. Hij, hij trekt een beetje in de één kant. Dat heb je natuurlijk als je val altijd. Het stuur, als je hem dan met losse handen rijdt. Dan, dan trek je heel snel naar links. Dus of er nog even iemand contact opnemen. voor deze Maar dan kan het stuur gemaakt worden namelijk. Oké. Okay. Ja. De Duinroos die wint de Kijk Oranje op school actie. Na een sensationeel spannende strijd is groep 6 van de Zandvoortse basisschool De Duinroos winnaar geworden van de landelijke Kijk Oranje onder schooltijd actie. On de kinderen uit deze klas mochten daardoor maandag de WK wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Denemarken onder schooltijd in de klas kijken. En bovendien werden ze door de organisatie van de KNVB straatvoetbal extra in het zonnetje gezet. Dus uh, ze hadden ook een, een Hive-site en al die dingen meer. En ze hadden een goed doel. Uh, ook uh, de stichting uh, CF, uh, Cystic Fibrosis. Ook wel de Timeslijm-ziekte, die wordt daarmee ook weer gesteund en alles. En ze hebben dus 728 stemmen verzameld. En net iets meer dan de groep 8 van basisschool Bergenbeek uit Sint-Antonis. Nou, dat is grappig toch? Ja, waar Ik een klein dorp groot op. in kan zijn, toch? Heel mooi. Politiemensen hielden donderdag omstreeks 8 uur een 42-jarige naar aan voor de mishandeling van zijn ex-vrouw. De vrouw die zes maanden zwanger is, ja. werd op haar hoofd geslagen en in het bijzijn van haar peutertje met een kinderzitje tegen haar buikgeslag. Wat een idioot. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd voor ja. controle eh, en ook het, nou, voor het ongeboren kind natuurlijk. De man was weggereden, maar kon korte tijd later worden aangehouden. Hij is ogenbracht naar het en ingesteld. Wat een... Ja, maar dat kindje dat, dat dat ziet, weet je, die heeft ook een hele rare idee over relaties later. Maar eerst inventariseren wat hij gezien heeft. Dan kijk uit voor die valkuil die we hebben gemaakt jaar lang met traumaverwerking. Dat we dan eerst zo'n kind een trauma gaan aanpraten. Kijk, ja. eerst inventariseren wat hij gezien heeft en hoe hij dat heeft ervaren. Niet alleen meteen gaan zeggen van, misschien dat was wel hij, heel erg. Ja, ja, hè, je, je zat hij al in een hoekje met zijn handjes voor zijn ogen. Van, oh, ik kan het niet zien. Nee, dus dus, dan, dan is het trauma een stuk minder. Moeten we goed, ja, dat, schijnt, uh, dat moeten we anders aanpakken, heb ik gehoord. Inderdaad. Ja, sterkte. Ik vind het... Uh, ...walgelijk dat een man zoiets doet. Ja, absoluut. Ik absoluut. schaam me weer voor het mannelijke ras gewoon. Ja. ja, want dan hoor je nooit dat vrouwen... Nee. Hun partner met een fietsdingetje uh, in elkaar slaan. Maar ja. Mijn vrouw kunnen het bloed om die nagels vandaan ja, Zo is het hebben, ook ze weer. Ze he? we het er wel weer naar gemaakt hebben. <laughs> Precies. He? Ja. Dit jaar wordt voor de achtste keer de Fiets in Zandvoort georganiseerd. Door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Van dinsdag 22 juni tot en met vrijdag 25 juni kunt u vier dagen lang. Iedere dag een mooie toertocht van 15 kilometer maken. In de directe omgeving van Zandvoort. Elke avond wordt er gestart tussen half zeven en zeven uur bij de kantine van de Zandvoortse Hockeyclub in Duintjesveld. Sorry. Nou ja, de deelname kost zeven euro en voor de triathlon deelnemers ligt de kaart de eerste avond klaar bij de start. Want je kon dus en wandelen, want dat was vorige week, ja? en nu fietsen en dan heb je straks nog de zwemvierdaagse. Dat, dat is, dat, dat is zo'n vierdaags en dan zwem je. Ja? En dan voel je altijd van die lange haren langs je vingers gaan. Want die nog in het water zijn achtergebleven. Ik vind die badmutsen, moeten eigenlijk verplicht zijn voor. Ja. Zeker al die jonge meisjes, weet je uh. helemaal van die lange haartjes? Oh ja. Uh. Oh, een beetje, beetje jaloers ben je. Nee, nee, maar ik word er een beetje weeg van als je die, om je als je die langs voelt gaan in het water. Ja, die lossen, hè? Ja, die lossen. Ja, oké. Okay. Wanneer wordt het bad schoongemaakt? Eén keer in het jaar of zo? Na, na de Zemfinaagse. Wordt het goed wordt, wordt het filters even lekker uh, gefilterd? Had je het over fietsen? Ja, had ik over fietsen. Vandaar dat ik deze had meegenomen. De Jolandenkeuze. Queen!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 Sometimes. I said, Jesus, I don't want to be a candidate for En uh, I don't want to be the president of America. Nou, daar da, da zijn ja. we het over eens. Ik wil niet in zijn schoenen staan. Echt niet. Ik ook niet, eens. Zeker Doe met maar die BP-affaire. Oh, mijn god, miljarden ja, gaan Die erom. man is uh, afgetreden nu, hè? Ja. Of. of, of, of. Ontslagen, want hij zei er veel onzin. Ja. Dus dat is de bekende noemen dat cheap Ja, dat is ook logisch. De zondebok. Ja, het is echt de zondebok. Ja. Ja, ik bedoel, natuurlijk is hij verantwoordelijk, maar ja, er zijn zoveel fouten gemaakt. Fout op fout. En de, de controle zei weer dat, het, dat ze niet goed hadden geluisterd en de controle was niet goed uitgevoerd. Nou, iedereen verwees naar elkaar Natuurlijk. uiteindelijk, ja, dan moet de directeur gewoon opstappen, is logisch. Ja. ja, ja. Dus nou ja, goed, hij zal er niet. Uh, dus hij zal, hij zal heus nog wel een gouden handdruk meekrijgen. Want ze waren toch druk bezig met al het geld aan het uitdelen nog. aan uh, aandeelhouders van BP. Ja, ja Daar is dat is gewoon. Uh, ja, ja, Daar ging ze nog gewoon mee door, ja. Bizar gewassen. Zal ik je trouwens wat ergste vertellen nu? Nee. Ik denk voor de Liever lol. Niet. Van, uh, oh, nee, natuurlijk. Ja, niet. doe maar toch aan. Nee, van, uh, van wat is je doe de test. Ik denk, nou, terloops loopt vul ik wat in. En als ja? ik nou verder ga, maar dat ja? doe ik dus niet. Moet je dan zie je gelijk, van dit is een betaalde abonnement, zie 9 euro per week. Vier credits. Ah. En dan zie je dus, en als je dus uh, zegt, ga verder, dan ga je akkoord met de voorwaarden, met een abonnement van 9, maximaal 9 euro per week. Ik denk is van het nou, ook, Valt het ook weer onder ga ik niet meer verder? FIFA-contract? Ja, zoiets. Ja, een contract Dan denk je een contract. leven lang, dan uh, een Wurg-contract zit je, je aan vast. Nou, we zitten ook nog vast natuurlijk aan het feit van, wat gaat het nou worden, hè? Ik bedoel, VVD, PVV en CDA werd niks. Ik moest hey, van nadenken. Er komt ik weet ben... maar iemand uh, loopt er naar buiten. Huh? Sliep hij je hier? Oh, die heeft hier geslapen, denk ik. Ja, ja lijkt me. Tot ziens. Ik heb er niet binnen gekomen. Ja. Toeristen open deuren altijd. Maar ik uh, dus P van nee, VVD, PVV, PVV en CDA wordt niks. Sowieso zo, zo snap ik niet, wat deed die CDA er nou bij? Dat was de grootste verliezer, Dan halen we die toch weer erbij? Ja, maar dit is, dit is om te sussen. Om te zussen, ja. Ja, ja nou goed. In ieder geval Balkanen zat er niet bij. Dat was wel weer goed. Maar goed, die hebben gepraat. Het werd niks. Het was allemaal een heel goed gesprek. Het was een goed gesprek. We hebben goed gesproken. Het was een goed gesprek. Het was een fantastisch gesprek. We hebben heerlijk gesproken met z'n allen. Er kwam niks uit. En uiteindelijk uh, gaan ze nu praten met P van de A. GroenLinks. Ze hebben echt iedereen erbij gesleept. En ja. VVD geeft dan daar de leiding aan natuurlijk. En uh, deze rozentaal moet het dan allemaal gaan leiden. Eindeloos lang. Is, kunnen we gewoon niet een oproep plaatsen in een of andere krant? Wie wil Nederland leiden? Ja, nou, maar ik moet zeggen... Dat wordt niks uh, zo. Rutte, die, uh, die is dus eigenlijk nu de, de, degene met de grootste partij. En nou heeft WNN, die gaat in augustus een programma uitzenden... waarin de jongen op, op zoek gaat naar een partner voor, voor Mark. Daar heeft hij helemaal een tijd voor. Ja, want, uh, ja, ze zeggen ook, want uh, ze vinden het belangrijk... dat de beoogde minister-president niet langer meer vrijgezel is, want... Hij heeft gewoon hulp nodig. Hij heeft geen tijd om te daten. En daarom hebben ze een speciaal een Facebookpagina aangemaakt. En dan kunnen potentiële partners zich aanmelden. Het is wel belangrijk, ja. Ja, precies. Maar uh, ja, de VVD-woordvoerder die zegt ook van ja, uh, wij hebben er niet om gevraagd. En het is opmerkelijk dat een vrije omroep als BNN met zoiets op dringen komt. Ik denk, nou, dit is ook weer zo van, Nou, ik, ik zit te denken. Ik bedoel, het is een man alleen. Hij komt niet uit een gezin. Dus hij kan zich minder goed inleven in het gezinsleven. Ja, het gaat natuurlijk... Of VVD wil nu zich natuurlijk ontzettend gaan bezighouden... met de inlossing van de staatsschuld. Ja. 22 miljard maar willen ze gaan bezuinigen. Een, hij moet gewoon een kalm en veilig thuisgrond hebben. Dan kan hij ook weten hoe het in zo'n gezin toe gaat. Want nu denk je van nou, gezinnen zullen allemaal wel... ik man alleen ik kan overal naartoe. En ja. uh, gezins of, of uh, kinderen of vang, ja, ja, er gaat wel een hoop geld naartoe. Maar is dat wel nodig? Maar nou, volgens mij valt het wel mee. Ja. Kan open en om kunnen het wel gratis doen. Dat is vroeger ook. Ja, er was toch ook een soort schandaaltje... dat er een brief was van zijn moeder of zo? Ja, dat is helemaal niet waar. En het was van de P van de A, hè? Ja. De VVD werd even de kakker ja. gezet van Mark Rutte. En uiteindelijk kies Cohen. Ja, ah, dat fantastisch. Kon echt fantastisch. Maar ja, als het programma aanslaat, dan overweegt BNN. Dus, uh, want ze gaan het uh, op de buis brengen in de week van het tv lappen dat is een thema -week op Nederland 3. Waarin de publieke omroepen de kans krijgen om nieuwe televisieprogramma's te testen. Dus dat wordt wel spannend. En als het uh, beter gaat, willen ze dat voor, vaker gaan doen. Dus uh, ze gaan uh, uit, uh, degene die zich inschrijven, misschien schrijf ik me wel, in. dat is wel leuk, ja. kunnen, uh, van kunnen ze speechen, hebben ze de juiste manier en kunnen ze aan een staatspakket meepraten over de wereldpolitiek. En, uh, en hoe, hoe zit het met de romantiek en de kinderwensen en uiteindelijk beslist te kijken wie het wordt, want de first lady man of man, kijk, is dan, uiteraard een zaak van nationaal belang. Dan hoop <laughs> ik dat als het zover komt, er komt dus een dame uit die voor Mark Rutte geschikt zou zijn, dat die zegt ik kom niet naar de studio. Want dat heeft Balken natuurlijk destijds veel te veel gedaan. Dat ze er onzin bezoeken aan allerlei televisie en radioprogramma en t-shirts dragen van I hate drugs, terwijl en dan met een bier te staan, terwijl het alcoholmisbruik het grootste probleem is in Nederland. Eigenlijk en dan met een t-shirt lopen en een, een pilsje voordragen. Dus ik hoop dat Mark Rutte zegt van, ik bedank voor de, dit feestelijke gebeuren. Ik heb belangrijke dingen te doen. Ik moet Nederland runnen. Ik moet het land runnen. Ik moet het land runnen. Ja. Het runnen. Dus dat, uh, ja, we wachten het af. Ik hoop dat het nog gaat lukken. Ik ben zelf wel erg benieuwd naar die samenwerking tussen VVD en P vandaag. We gaan het allemaal meemaken. Concessies doen, concessies doen. En waar hadden we ook weer voor gestemd? Oh, dat is vanavond. Nou, leuk. MUZIEK Een band uit Cork, Ierland. Ja, ze komen uit Ierland vandaan. Ja. Ze hebben elkaar gevonden in 1990. Oké, okay, dat is ja. wel lang, 20 jaar. 20 jaar bestaan ze al. En af en toe komen ze, komen ze boven met een leuk... Ah. Ja, ik vind het een leuk nummer. Ja, plaatje. Een beetje... Relax, Een beetje moods-achtig of zo. Weet je? Van, je hebt, ik heb zo'n uh, CD ja. die heet Moods. En het slaan van dit soort nummers dus op. Ook een beetje -achtig, oh, ja, achtig ja, Dat heeft iets van ja, ja, Klopt, ja. alleen dan net even vlotter. Ja, dat, dat, ik vind ook wel achtig eigenlijk. vind voor joh. dames van middelbare leeftijd. Weg! dan Enya! <laughs> Geweeg! Enya. Enya, Enya is heerlijke het? muziek voor midden de nacht. Als je een heel leuk iemand ja, als je bij je slaap, hebt. je dan... nee, slaapt, word je er niet wakker van. Nee, nee, nee maar gewoon wijn en, en uh, gezellig. En jij is uh, heerlijke vreemdeling. Nou, dan zet ik liever even Pink Floyd op. Ja. Is ook wel leuk, ja. 10 ja, ja, ja, ja, ja. minuten voor 10. <laughs> en uh, het is. Uh, ja, het zonnetje begint door te breken. Zin ja. in de zandvoort. Laat je uitwaaien. Laat ons uitwaaien. Die billboards allemaal in mijn hoofd zitten. Ja. Hou je van hazen of niet? Toen nee. lerares Marion Vormoor haar klas binnenkwam. En getekende hazen op het bord zag. barsten ze in tranen uit en vluchten. Want ze is als de dood voor de. Lang oren. Hm? Het gerucht wordt verspreid door een van haar leerlingen. En de docenten kan het niet meer aan. En bij het kantongerecht in het Noord-Duitse vechten... heeft, heeft Vormoord dus een proces aangespannen tegen de 16-jarige leerling. Nou ja. Want ze voelt zich in haar eer gekrenkt. En eist dat de leerling ophoudt geruchten over haar vermeende hazerfobie te verspreiden. Nou ja, het hele proces leidt in Duitsland natuurlijk tot gefronste wenkbrauwen. Want bestaat het dan? En artsen die hebben ook zelf het idee van, nou wat een onzin allemaal... Maar ja, het kan ook zijn dat ze het steeds zeggen dat zij dat heeft. En dat ze gewoon dat gepest zat is. Dat kan natuurlijk ook. Ja, wanneer is het begonnen? Had ze nou hazenfobie en heeft ze daarvan geschrokken? Of eh, had ja. ze geen hazenfobie? Of traumatische uh, uh, dingen meegemaakt tijdens de paastijd. Dat Hef ze overal die haasjes zag. Volgens mij heeft ze ooit in een Playboy gestaan en daar heeft ze daar niet helemaal goed contract voor afgesloten en daar heeft ze daar zo ziek van geweest. Ja, maar ik moet ze... zeggen, ik heb dus laatst heb ik uh, geboeren ja? En toen hebben wij dus gewoon echt een aantal hazen. Ja, die, en dan kwam er weer zo'n bal aan hun kant op en dan ja. rennen ze weg. Maar het lijken wel van die Jack Russell hondjes. Zo groot zijn ze. Ja, dat zijn flinke beesten. Jeutje, ik heb er toen echt een paar weg zien rennen. Nou, dat is helemaal leuk. Je, je schrikt gewoon. dat je denkt, wow, ja, Dat is een dat soort wild weg. in Nederland? Ja, gaaf hè? Dat Hij hoort toch op bord, nou, <laughs> op, euh... op bord te liggen? Nou, op bord te liggen. Oh. Ik heb eigenlijk nooit haast gekregen. <coughs> nou, het zal net zoals maken als konijnen en kippen en zijn kippen. Gewoon ja. lekker vlees. Gewoon lekk ja. lekker opgewarmd dood dier. Webwinkels die failliet verklaard zijn, blijven vaak actief en duperen bewust klanten. Ze accepteren betalingen en bestellingen van de consument, terwijl ze die nooit meer kunnen leveren, want ze zijn failliet verklaard. Ah. Daarvoor beschouwt de Brandsvereniging voor ICT-bedrijven ICT-waarborg. Of waarschuwd, er wordt voor gewaarschuwd: cur curatoren die het vieillissement begeleiden, leven vaak nog in de jaren 80. En ze weten gewoon niet dat ze ook die website moeten blokkeren... en dicht moeten gooien. Dus die website blijft toch even een paar dagen actief. En mensen denken, oh, ik ga toch eens even een televisie bestellen. En toch eens even een televisie, want het is wel heel goedkoop daar. En je maakt je geld over. Of tenminste een aanbetaling of zoiets. En dat krijg je nooit meer terug, want het is een bodemloze put. Want ze hebben nog, uh, nog wat uh, dingen openstaan. Dus dat geld wordt zo weg, weggesluist naar uh, andere rekeningen. Dus je krijgt niet meer terug. En dan nou hebben ze ook echt naar zo'n bedrijf gebeld. Wat gebeurt er als ik nu bij jou iets bestel via de website... Nou, dan bent u uw geld kwijt. Oh, dus dat zeggen ze ook echt. Dat zeggen ze ook echt. Maar dan echt. Het toch gewoon ook op die website zetten dan? Ja, maar die curatoren, die doen hun werk dus niet goed. Dus wees gewaarschuwd. Ik zou bijna zeggen, als je iets gaat bestellen via internet, zorg even dat je... Gaat... Dat je eerst goed geleverd wordt voor je betaalt. Ja. Want dat kan uh, je, dat heb je zelf in de hand meestal. Bij, uh, waarschijnlijk bij Willem ja, en ja, Nekkeman ja, hoeft het niet. Daar kan je alleen goedkope televisies kopen. Ik vind je wel een maar... beetje pessimistisch hoor. En het schijnt ah, ook, sorry. het staat hier in de krant, dat de Nederlanders steeds pessimistischer worden. Hm. Want met bezuiniging het verschiet en de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten ja. blijft het pessimisme onder de consumenten toenemen. Nou ja, dat valt wel mee. Je hebt toch mijn schoenen net gezien, dat valt best mee. Ja. In juni waren ze weer negatiever over de economie dan in mei. En, uh, en over hun eigen financiële situatie zijn de mensen wel wat optimistischer geworden. Nou ja, vandaar dus de schoenen. Ja. ja, je probeert jezelf goed te praten waarvoor je die schoenen hebt gekocht. Ja, ja, ze waren eigenlijk wel duur. Maar het was wel zo, ik ben al zo blij als ik schoenen pas. Met mijn grote platvoeten. <laughs> nou ja, is dat echt zo? Tegenwoordig heb je zoveel schoenen. Jawel. Je hebt er niet van die grote voeten... dat je speciaal zo'n uh, zo, zo man schoen moet laten aanmeten. Nee, maar het is wel voor dames... als je wat grotere maat hebt, dus 41, 42... dan zijn er misschien twee, twee paar schoenen... wat je nog kan kopen. Ja. En al die andere schoenen... Ja. die echt niet mega vele, die zijn allemaal 36, 37, 38, 39... Yeah. En dat is echt treurig. En als je dan inderdaad een winkel van grotere mate, Nou, het is, alsof je in een snoepwinkel loopt, helemaal leuk. Zeker weten. Het is gewoon. Uh... I'm happy. Als ik gewoon maar op maar koop je een paar gimpies, jongen. Ja. Ah, gewoon. Een paar ja, ik kan gimpies. gewoon mannen gimpen. Ik kan ja. wel als schoenen, hoor. Ja, ik moet, moet gewoon. Oké. Okay. Oh, Even dit? een stapje in de andere wereld. Even een trip. Deze, op deze zaterdagmorgen. Gaan we een man, maanlanding, zouden direct maken. Ja, zo klinkt het wel een beetje. Ja. Het ligt niet aan uw toestel, het is de uitzending. The Chemical Brothers, Another World. Another World will surround me. I know the heart will forgive. I know the world will surround me. I Brothers, soms moet je even denken... Wat is dit ook alweer? We kennen het ervan? Nou, het is Chemical Brothers. Deven die mannen, beetje freaks. We werken ook al voor mij 15 jaar samen... en hebben af en toe eens een apart plaatje. Dit is een nieuwe zinger die heet Another World. Het heeft een beetje iets... wat jij zegt net, het heeft iets te maken met Space. Ja, nou, absoluut. En, nou, goed. Dan heb ik hier wat berichten over Space. Duitse en Amerikaanse sterrenkundigen hebben een ster ontdekt... waarvan de geboorte in volle gang is. Ah, de ster is nog volop bezig met het aantrekken van... Uh, ja. Het aantrekken van gas en stof uit zijn omgeving. De ster in wording maakt deel uit van het sterrenvormingsgebied. Schrijf even mee. L 1448 in het sterrenbeeld. Perseus. En dat is ongeveer 800 lichtjaren van ons verwijderd. In het zesende in de kwadrant ergens. Oh, ik denk altijd, waar dan? Maar het grappige is wel. Ze hebben God nog niet gezien. God nog niet gezien? Ja, God is toch altijd uh, die is toch aan het begin? Die doet, die ja, doet die, toch ja, die iets die in doet, het begin? in zeven dagen maar.